En uh, wat de opmerking van de burgemeester uh, betreft over de winkelcentra. Wij zijn daar inderdaad zeer voorzichtig mee. Omdat er mogelijk uit onderzoek is gebleken dat deze voorzorgsmaatregelen mogelijk zijn. To en hier wil ik het even bij laten. Dank u wel, mevrouw Nooi. Dan uh, uiteraard, als dat zo zou... Uh nuttig zou zijn, dan kan ook de politie, zoals ik net zei... nadere informatie geven over onderzoek wat uh, tot nu toe heeft plaatsgehad... en over de resultaten daarvan. Ik moet tot slot uh, toch, omdat daar ook heel veel naar gevraagd wordt... nog één uh, punt specifiek opmerken. Er is namelijk al een aantal keren gevraagd of er ook onder de uh, slachtoffers... en dan bedoel ik uh, de totaliteit van de groep ook kinderen... Uh, zijn En daarvan moet ik zeggen dat dat inderdaad het geval is. Dat ook uh, onder degenen die uh, uh, door, dit, uh, door deze schietpartij zijn uh, geraakt... dat daar ook uh, enkele kinderen zich onder de slachtoffers bevinden. Zo snel als mogelijk zullen we daar iets over zeggen. En wij gaan ervan uit dat over Pakweg een uur of iets eerder... Uh, wij de totale lijst, dus de identificatie van de slachtoffers... is nagenoeg gereed dat wij de totale lijst van slachtoffers zullen bekendmaken. Uh, uiteraard nadat de familie daar op de hoogte is gesteld. Maar we zullen dat zo snel mogelijk doen, omdat iedereen natuurlijk wil weten... hoe het met zijn of haar familie en naasten gesteld is. Ik geef graag de gelegenheid uh, aan u als u vragen heeft uh, die nu te stellen. NOS-journaal, een vraag voor de officier van justitie. Um, er gaan geruchten dat de dader een briefje zou hebben achtergelaten voor de politie. Kunt u dat bevestigen? Wat ik daarover kan zeggen is dat dat nader wordt onderzocht. Ik wil nog graag een gerucht wat de Ronde doet uh, iets over aan uw vragen. Namelijk um, dat het om een man zou gaan met een uh, drugsproblematiek. Wat kunt u daarover kwijt? Dat kan ik niet bevestigen. Dat kunt u niet bevestigen? Nee. Dat is niet waar? Dat weet ik niet. Daar ja. zal ongetwijfeld ook onderzoek naar worden gedaan. Wordt er op dit moment al onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer? Um, men, heeft, uh, men is inderdaad in de woning van de, van de dader geweest. Dat klopt, ja. Zijn daar explosieven gevonden? Daar kan ik u oprecht geen antwoord op geven. Nee. Ik wil ook nog graag wat vragen over de hulpverlening. Um, die is vrij traag op gang gekomen. Daar, kom, daar zijn klachten over geweest... Heeft u daar een verklaring voor? Vraag hem mee. Wie daar antwoord op kan geven. Of wilde? Ja. Ja. ja. Wilt u iets preciezer zijn in uw vraagstelling, de hulpverlening, dat is erg ja, ruim. het ziekenhuis zou niet uh, goed voorbereid zijn. Mensen zouden daar niet terecht hebben gekund, omdat het uh, nog niet open was of maar deels open. Nou, ik ben geen medicus, maar wat ik weet is dat uh, ergens van de verwondingen... dermate waren dat uh, slachtoffers uh, naar het LUMC in Leiden zijn overgebracht... Uh, omdat daar, uh, uh, men daarop uh, toegerust is. Maar was het ziekenhuis, meneer weet, de burgemeester weet dat misschien... het ziekenhuis hier was wel in staat om de gewonden op te vangen... of was het daar nog niet klaar het, voor? Het ziekenhuis in Al van der Rijn, uh, zoals u weet, is onderdeel van het ziekenhuis... wat we samen hebben met Leiderdorp. En, uh, wij hebben um, de directe opvang voor gecom gecompliceerde uh, slachtoffers... zoals nu het geval is, direct doorverzonden naar ziekenhuizen... waar die opvang en ook de trau trauma-hulpzorg direct kan worden gegeven. Het is veel beter natuurlijk om dat te doen... waar de deskundigheid onmiddellijk al aanwezig is... dan dat we eerst hier de slachtoffers zouden hebben gebracht... en vervolgens zouden hebben door, uh, door moeten vervoeren... naar ziekenhuizen waar die uh, traumazorg uh, kan worden gegeven. Dus het is een bewust beleid om zo snel mogelijk op te schalen naar de ziekenhuizen waar alle uh, specialis specialisaties aanwezig zijn... om de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Denkt u, want er is hier vorige week ook een schietpartij geweest... Uh, waarbij een automatisch wapen betrokken was... dat er uh, een connectie is tussen wat er vandaag gebeurd is... en wat er vorig weekend gebeurd is? Als u dat aan mij vraagt, dan uh, uh, is er geen enkele aanwijzing... dat er een relatie is tussen beide incidenten. Dat volgens de officier van justitie ook? Ja. Uh, denkt u dat u vandaag nog meer informatie kan geven... over de achtergrond van de dader en zijn eventuele motieven? Zodra er meer bekend is, uh, zullen we die informatie geven. Uh, wij staan op het standpunt uh, vanuit het beleidsteam... dat... Uh... Uh, alle informatie zo snel als mogelijk uh, wereldkundig wordt gemaakt. Omdat uh, wij menen dat uh, uh, er, uh, iedereen recht heeft om te weten wat er precies aan de hand is. En omdat, zoals u uh, begrijpt uit onze woorden, met betrekking tot uh, wat er in de stad op dit moment uh, gebeurt. Zoals bijvoorbeeld het sluiten van de andere winkelcentra. Een enorm effect heeft. Sociale onrust uiteraard veroorzaakt, wat zeer begrijpelijk is. Dus wij willen zo snel als mogelijk iedere keer de informatie aan u geven. En we stellen het ook buitengewone prijs dat u uh, bereid bent om ons uh, in die zin uh, te volgen... zodat wij uh, uh, dat uh, door kunnen geven en dat mensen weten waar ze aan toe, toe zijn. We hebben alleen maar... Uh, een groot belang dat we over en weer die informatie zo snel mogelijk geven. Even nog een laatste vraag over die winkelcentra. Tot hoe lang zullen die gesloten blijven? Uh, tot nader uh, order, omdat we daar uh, eerst willen kijken... of er aanwijzingen zijn uh, dat uh, dat winkelcentrum gesloten zou moeten blijven... voor langere periode. Maar ik ga ervan uit dat uh, dat, dat vrij snel... Uh, ...bekend zal zijn uh, tot wanneer dat het geval is. In ieder geval wordt gezorgd voor opvang van de mensen die daarbij betrokken zijn... ...mensen die daar mogelijkerwijs uit hun panden moeten uh, voor de uh, time being. Uh, dus er wordt zo snel mogelijk aan gehandeld. Dank u wel. Ja, ik heb ook een vraag voor het uh, U had het dat er kinderen zijn bij de slachtoffers hoeveel kinderen... Nee, er zijn enkele kinderen. Op dit moment nog niet precies. Maar zodra bekend is uh, hoeveel kinderen het betreft... en van welke leeftijd, zullen we dat uiteraard bekendmaken. En ik ga ervan uit dat we om ongeveer zes uur... de totale lijst bekend zullen kunnen maken. Uiteraard nadat de familie het, uh, het weet. Het is dus ook nog niet bekend of, of ja. zij ook onder de doden vallen? Nee, op dit moment kunnen we daar geen mededeling over doen. Nee. En die lijst van slachtoffers wordt dus nu ook nog niet bekendgemaakt. En uh, de dader, is dat een bekende van de politie? Even de burgemeester meldt over de lijst van slachtoffers, maar die zullen wij hier niet bekend maken. Dat, nog even ter aanvulling. Ja, de dader is een bekende van de politie in welk opzicht en ter zake van welke feiten. Dat wordt nog nader uitgezocht. Is bekend hoe hij aan het dader heeft gekomen? Op dit moment nog niet. Maak even bekend wie u bent en dan zal je even vragen. Over de ontruiming van de andere winkelcentra. Een vraag over de ontruiming van de andere winkelcentra. En dat zullen wij later voor u samenvatten. Het zijn een herhaling van zetten. Martijs Holtrop, Jij bent daar nu. Um, als ik je even mag vragen naar het belangrijkste... nieuws, misschien wel het aantal slachtoffers. Eerder werd gesproken over zes doden. Dat aantal is niet toegenomen. Wat werd jij wel verder even samenvattend... Van, het, uh, van de situatie van de slachtoffers? Uh, de situatie uh, is zo dat er inderdaad nog steeds sprake is van zes dodelijke slachtoffers. En uh, dat is het uh, goed nieuws, hoe dat misschien ook klinkt, dat dat aantal niet omhoog is gegaan. Het aantal gewonden uh, is daarbij ook nog, uh, ja, heeft geen aantallen genoemd, maar is nog steeds aanzienlijk. Met in ieder geval vier mensen die zwaar gewond zijn en ook uh, in levensgevaar verkeren. Bijzonder nieuws, ook dat het gaat om een bekende van de politie, deze dader. Uh, hoe dat precies zit, waar, waarmee hij zich bekend heeft gemaakt, dat werd daar niet bij verteld. En drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn, die zijn dus tot nader orde gesloten. Uh, Vertel nog even, wat een... Matthijs, als ja. ik je excuus voor het onderbreken, wat we nu precies weten van de dader. De dader is een, uh, is een man van een jaar of 25, die uh, gehuld in een bomberjack en in legerkleding... dus. Uh, Verkeer is gegaan. Um, het is een autochtoon en um, hij, de mensen weten wie hij is. Dus uh, ze willen nog niet zeggen wie hij precies is. Er wordt geen naam genoemd. Maar ze weten wel uh, om wie het gaat. En er is ook in de woning van de dader is er, uh, onderzoek verricht. En daarbij is, er, is dus ook een aanleiding gevonden, onbekend welke, om in ieder geval drie andere winkelcentra in de stad tot na de orde te sluiten om te, nou ja, in ieder geval het zeker voor het onzeker te nemen en uh, de zaken te sluiten. Ook al heeft dat uh, tot gevolg dat mensen daar in Alphen aan de Rijn zeer onrustig en uh, nerveus van worden. Dat, dat andere nieuws, dat winkelcentra in Alphen aan de Rijn worden ontruid. Daarover praat ik uh, met Jeroen de Jager, die al de hele middag in Alphen aan de Rijn is. Uh, Jeroen, wat kun jij daarover vertellen? Ja, hierbij uh, de Ridderhof, uh, waar het uh, drama zich heeft afgespeeld. En ook de Ridderhof is ontruimd. In de zin dat, je moet je voorstellen dat uh, mensen zijn daar bezig, winkeliers... om al het uh, materiaal van hun uh, camerabeelden veilig te stellen voor de politie. Om uh, straks een goede reconstructie van een en ander te maken. En hen is hier ook gevraagd om uh, snel dit winkelcentrum te verlaten. Ik sprak zojuist met de beheerder van het winkelcentrum... die naast een commandant van politie stond. Ik heb uh, van de commandant, daar uh, stond ik naast, uh, gehoord... dat uh, alle winkelcentrums in Alphen aan de Rijn uh, ontruimd moeten worden... vanwege een bommelding. Hoeveel winkelcentra zijn dat? Vijf winkelcentra's, zoals het goed is. Verarenhof, Herhof, Ridderhof, Atlas en Drees Passage. Nou, Ridderhof is al ontruimd, dus die, die andere vier? Ontruimd, ja, en de mensen die er nu nog één bezig waren voor de camerabeelden, mijn personeel... Die uh, we moesten de camerabeelden veiligstellen van het winkelcentrum van het schietincident. Die zijn nu ontruimd en ik was de parkeergarage aan het afsluiten beneden. En ik uh, moest ook het winkelcentrum uitgaan. Dus ik heb nu alle deuren dicht gedaan, dus kan nou niemand meer in of uit. En u hoorde het van de commandant van politie? Ja, die stond naast mij toen ik daar stond te wachten op iemand met, die met mij me mee kon lopen. En hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik vond het schietincident heel serieus, maar bommeldingen vind ik een beetje overdreven. Maar ja, het, uh, hun nemen het heel serieus, dus uh, daar ben ik ook blij om. Opmerkelijk uh, nieuws dus, Tim. Dat uh, ja, na de dood van de dader hier van de schietpartij in de Ridderhof... dat nu deze melding binnenkomt, informatie binnenkomt bij politie... die serieus is te nemen. Um, want anders zouden ze dat niet doen, dat ontruimen van, uh, van die diverse winkelcentra... Uh, ja, De informatie dus dat er mogelijk een uh, dreiging is uh, van, uh, van, van explosieven in die andere winkelcentra. Ja, dat is overigens niet uh, feitelijk zo gemeld op de pers persconferentie met de burgemeester en de officier van Justitie. De burgemeester die eigenlijk tamelijk laconiek daarover sprak. Die gebruikt worden als er is geen enkel risico te veronderstellen dat er iets gebeurt in andere winkelcentra. Het is eigenlijk niet nodig, maar we doen het uit verzorgzorg dus wel. Ja. Vijf winkelcentra. Aarhof is er daar één van. Roosemarijn van van Goede goedemiddag. Goedemiddag. U werkt in, in het winkelcentrum Aarhof en dat is of dat wordt nu ontruimd? Wat zegt u? Ik kan u echt heel slecht verstaan. Dan praat ik iets langzamer en iets duidelijker. Dat winkelcentrum ja? waar u werkt, is dat inmiddels ontruimd? Uh, ja, dat is uh, heel snel ontruimd. Normaal gesproken reageert er niemand uh, als het brandalarm afgaat. Maar nu was het echt binnen no time, was het uh, hele winkelcentrum leeg. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe hebt u gehoord dat u weg moest? Um, nou, het uh, brandalarm ging af en iedereen heel, uh, heel af uh, uh, weet natuurlijk uh, wat er is gebeurd vandaag in de Ridderhof. Dus um, iedereen reageerde er heel snel op. Dus uh, we hoorden het uh, brandalarm en uh, we zagen politie komen en we hoorden allemaal sirenes en zo en daarop... Uh, reageerde men heel snel. Want dat nieuws vanuit de Ridderhof is natuurlijk als een lopend vuurtje naar Aarhof gegaan. Hoe was de ja. sfeer daar de afgelopen uren, totdat het moment ja. kwam om te ontruimen? Uh, het was heel gespannen toch nog wel. Was, ja, iedereen was toch wel van slag en zo, want het is toch wel een dorp. Dus uh, ja, Iedereen kent wel iemand die in de Ridderhof werkt. Dus het, de sfeer was heel gespannen vandaag. Het was bijna sluitingstijd, hè? Dus in dat opzicht ja, maakt het niet ja, zo heel ja. veel uit dat nu het winkelcentrum dicht is? Wat zegt u? Het is bijna sluitingstijd op zaterdagmiddag. Dus eigenlijk maakt ja. het niet zo heel veel uit dat het nu dicht is. Gaat u met een uh, geruste gevoel nu naar huis? Uh, nee, ik ga niet met een geruste gevoel naar huis. Want uh, de bazin die blijft nog wel gewoon in het, ge uh, in het gebouw. Want er is natuurlijk wel heel veel uh, geld en zo nog aanwezig. Want na zaterdag is het, uh, ja, is de omzet ligt altijd heel hoog bij ons. Dus uh, zij blijft wel binnen. En ze heeft wel met de politie gesproken en zo, maar ik heb haar nog niet gezien. Roos van Elswijk, hartelijk dank voor deze toelichting. Een van de winkeliers in Aarhof. Een van de vijf winkelcentra in Alfa aan de Rijn... die uit voorzorg zijn ontruimd na het drama vanmiddag in de Ridderhof. U hebt begrepen dat het sportforum van langs de Lijn... waar u voor vijf even naar kon luisteren... nu is te komen vervallen in verband met de gebeurtenissen. De persconferentie die nog steeds bezig is. Overigens, we zullen dat samenvatten mocht er, er andere nieuwsfeiten vandaan komen. De burgemeester maakte melding van het feit dat uh, koningin Beatrix hem heeft gebeld... zij laat weten sprakeloos te zijn door het grote verdriet... dat zoveel in Alphen aan de Rijn is aangedaan. Koningin Beatrix leeft intens mee met slachtoffers en nabestaanden. De regering heeft ook gereageerd. Premier Rutte, minister Opstelten. Uh, maar eerst is het natuurlijk aan de burgemeester en het crisisteam in Alphen aan de Rijn... om de feiten op een rijtje te krijgen. En de feiten met betrekking tot de dader. Daar gaat het eigenlijk om. Glenn Groen, um, veiligheidsadviseur bij het bedrijf G4S... We hebben u al de hele middag gehoord. Als we kijken naar wat er is verteld over de dader... een jonge jongeman uit Alfa aan de Rijn... heeft vrijwel zeker, zo zei de officier van justitie... alleen geopereerd. Wat zegt u dan? Ja, dan klinkt het naar een patroon dat we natuurlijk veel eerder hebben gezien... in veel van dit soort andere uh, ja, amokloopsituaties... Uh, het is inderdaad treffend. Bij heel veel van dit soort situaties gaat het om iemand die lokaal bekend is. Die gaat dus achter een doelwit aan vanwege een bepaalde persoonlijke redenen. Het kan zijn dat hij daar gewerkt heeft. Iets belangrijks in zijn leven is gebeurd uh, uh, in die omgeving. En of iemand die die wil treffen werkt in die omgeving. Um, wat ik hier inderdaad interessant vond was te horen over de mogelijke bomdreigingen. Dus het is niet geverifieerd nog dat het om een bom gaat. Precies, het blijft gerucht. We moeten we blijven benadrukken. Maar wat we wel weten, we weten natuurlijk op dit moment niet wat de politie allemaal al weet. Misschien heeft aangetroffen in dat huis van een kaart met cirkeltjes eromheen en dat soort dingen. Maar ze zijn natuurlijk niet gek. De politie weet veel en veel, veel meer inmiddels veel en meer. Uh, en het is natuurlijk, ik denk wel, het, zoals de burgemeester aangeeft, het voorzorg. En dat is denk ik wel slim in zo'n situatie. Want uh, ervaring heeft natuurlijk geleerd. De meest bekende casus was, was Columbine in 1999. Een middelbare school Staten, in Colorado. School waar inderdaad een aantal pijpbommen onder en naast auto's op de parkeerplaats van de school... waren bevestigd voordat de schutters naar binnen gingen. En die gingen pas na een uur of anderhalf uur daarna af, toen mensen dus naar buiten waren gerend. En dus, dat verklaart waarom vanmiddag natuurlijk de politie ook bij de gemeente zwarte Mercedes... van mogelijk van de schutter ook zo zorgvuldig is uh, te werk gegaan. Precies. En uh, nou ja, hopelijk komt daar niets uit... Uh, maar goed, het is denk ik heel goed dat we die, die voorzorg echt degelijk oppakken op dit moment... en niet nog meer uh, onrust veroorzaken. Dank, tot. is dusver. Klens Groen, Martijn Holter erop, bij de persconferentie. Is die al afgelopen? Ja, die is uh, zojuist afgelopen. En wat uh, nog wel bijzonder is, uh, is het verhaal van de politie. Zij vertelden dat, uh, na dat ze de melding kregen... om een uur of twaalf te plekken gingen, zoals het altijd gaat. Twee agenten. En op dat moment werd er nog geschoten... De, uh, Koopchef, die zegt, er waren veel mensen. Er was veel paniek. En die agenten hebben zich dus tegen de stroom in... door die mensenmassa geworsteld. En troffen toen de dader dood aan. Dus uh, toen ze aankwamen werd er nog geschoten. Maar goed, toen ze eenmaal de dader hadden gevonden... bleef het toch weer rustig. En vanaf toen met het zaak om iedereen op te vangen... en alle getuigen uh, te horen. Dan wil ik nog even helder van je weten, Matthijs. Jij vertelt uh, dat op de persconferentie vertelde dat de politie aankwam... zich door de menigte moet worstelen. En toen vervolgens de dader dood aantrof? Ja, dat is uh, precies zoals jij het zegt, inderdaad. Dat uh, de agenten dus afgingen op het, uh, op het geluid van de schoten... en vervolgens dus uh, de dader aantroffen... die zich kort daarvoor uh, waarschijnlijk uh, zelf van het leven heeft beroofd. Matthijs erop vanuit Alfa aan de Rijn... blijf daar als je meer dingen hoort en meld het ons zodra je dat weet. Klens Groen, uh, de politie, komt die dan redelijk laat in actie? Of zie ik het verkeerd? Dat weten we nog niet. Uh, dit is natuurlijk een iets kleinere gemeente. Uh, je hebt te maken met een winkelcentrum. Uh, je krijgt zo'n bericht. Je bent of al in een wagen of je bent nog op kantoor. Grijp je wapen, grijp je kogelvrije vest, neem je portofoon mee. Uh, ga met collega's. En er wordt natuurlijk op zo'n moment gaan meerdere mensen er naartoe. De surveillancewagens die in de buurt zijn, misschien is er iemand te voet of op de fiets. Uh, wat ik in ieder geval. Ik zal niet zeggen blij de. Voet, de voet de fiets, worden... wacht even. Is er geen team wat dan onmiddellijk in actie komt? Als je weet nee. dat er geschoten wordt in een druk winkelcentrum op zaterdagmiddag? Dat wat, wordt zijn, wat, zijn, wat zijn de protocollen dan? Maar. Uh, dat zijn specialisten normaal. Uh, als die niet op het kantoor aanwezig zijn... Uh, dan zullen die normaal of ergens naartoe moeten om wapens te verzamelen... tenzij ze die toevallig in de voertuig hebben. En dan wil je ook het liefst natuurlijk als team optreden. Uh, het zogenaamde arrestatieteam. Uh, normaal gesproken komt het arrestatieteam worden ingezet... wanneer er iets is waar ze richting op kunnen hebben... en hopelijk een beetje tijd voor hebben. Uh, soms wanneer ze dat niet hebben... we herinneren ons de Anteunenstraat in Den Haag. Nee, het heel ik niet moeilijk. Uh, dat was de, de aanhouding van twee terreurverdrachten in november 2004, die helaas misliep. En waarbij een aantal agenten zwaar gewond werden in Den Haag. Uh, AT-teams zijn speciaal getraind. Dat is de top zeg maar, van het actief optreden op straat tegen zwaar vaak vuurgevaarlijke verdachten. En uh, in dit soort gevallen gaat het er vaak om dat zeg maar, de gewone agent ook kan ingrijpen. En daarom ben ik... Ja, ja, blij is het foute woord, maar blij om te horen... omdat we inderdaad het hebben over twee dienders... die daar dus inderdaad door die menigte heen gaan... en proberen die schutter op te zoeken. En dat is precies wat je moet doen in dit soort situaties. Er wordt ook veel op geoefend. Er wordt de laatste jaren nu internationaal veel op les gegeven. En bepaalde landen bestaan er echt specifieke lesprogramma's, het zogenaamde active shooter programma... voor mensen met die vuurwapen gevaarlijk zijn, aan het schieten zijn en aan het rondlopen zijn. Die cursussen worden hier ook in Nederland gegeven? Uh, daar is geloof ik aan deelgenomen door de politie. Ik weet niet in hoeverre ze hier letterlijk worden gegeven, maar uh, politie in Nederland heeft daar zekere kennis van. Ik blijf me toch verbazen over de, de omvang van de gevolgen. We hebben het over een man, um, een autotone man... Uh, rond de 25 uit Alfa aan de Rijn, een bekende van de politie... die dan in staat blijkt te zijn om met een machinegeweer, een volautomatisch vuurwapen, een witerieur, een winkelcentrum binnen te gaan, een ander wapen bij zich te hebben. Uh, 9 tot 12 magazijnen zijn aangetroffen... op zijn gemak um, zijn geweer heeft kunnen herladen. Dat zijn natuurlijk on-Nederlands taferellen, maar ze gebeuren vandaag wel. Wat zegt dat over de veiligheid in de Nederlandse samenleving? Nou, ik denk in de eerste plaats dat we moeten accepteren... dat Nederland niet meer een veilig eilandje is. We hebben helaas incidenten van een volkert van de Graaf... en Mohamed Bouyeri en Karsté in Nederland meegemaakt. Dus we weten dat helaas dit soort ellende hier ook voor kan komen. Helaas komt het voor, maar gelukkig niet veel. Um, Nederland doet heel veel... En we hebben waarschijnlijk met z'n allen in Nederland ook heel veel voorkomen... dat er niet veel vuurwapens in omloop zijn. En veel van de, de incidenten die je krijgt in Nederland, misdaad... is vaak iemand die iemand kent. En in Nederland, met moorden en dergelijke... is het ook vaak niet een vuurwapen, een steekwapen of andere dingen. En moet um, moeten hier natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn... maar een van de grote vragen inderdaad die nu op tafel ligt... is hoe kon deze meneer in godsnaam dit soort wapens krijgen? Um, hij wist er blijkbaar ook mee om te gaan... Um, daar zullen we nog wat fijner van horen. Ik neem aan dat er camerabeelden mogelijk zijn genomen van deze persoon. Dus we zullen natuurlijk uit de ooggetuigenverslagen, als de politie een goed beeld snel kunnen opstellen. Dan zullen we ook wat meer weten over die achtergrond van deze meneer binnenkort. Um, maar uh, helaas is het wel zo dat je aan dat soort wapens kunt komen. Um, bepaalde circuits weten we. U zich Welke centrum? circuits zijn dat? Want we nou, spraken primiële... eerder met de secretaris van de Vereniging van Wapenhandels. die zegt... Volautomatische wapens kun je hier niet in de winkel komen. Kopen nee, alleen in het criminele circuit. Precies, maar we weten natuurlijk met z'n allen... dat Nederland wel flinke problemen... als we kijken naar de jaarlijkse rapporten van de KLPD uit Driebergen... daarin blijkt duidelijk dat zowel Nederland... een flinke portie georganiseerde misdaad heeft. Denk aan alles wat de ellende die zich in Brabant heeft afgespeeld... de laatste paar maanden eh, rond de drugs. Uh, maar we weten ook dat Joegoslaven, Albanese. Italianen, eh, Britse eh, georganiseerde criminelen die zijn hier ook allemaal opgepakt. En iedereen weet natuurlijk de Holleders en de grote namen uit het Nederlandse wereld als ik het zo even mag noemen. Dus we weten dat dat speelt. Er zijn ook dit soort wapens aangetroffen. We weten eh, tijdens de rechtszaak van meneer Holleder in de bunker... dat er zelfs met een, een, een RPG, dus een raket op de bunker is geschoten. Dus we weten dat die wel aanwezig zijn. En voor diegenen die dat echt willen... dus blijkbaar ook te halen zijn. Nee, dat moet ook niet de kop in het zand steken. Zeker als je beseft dat uh, vorige week... een incident in Alphen aan de Rijn zich heeft afgespeeld. Waarbij um, een, een afrekening heeft plaatsgevonden. En twee mannen in de auto... ook met een volautomatisch uh, geweer zijn neergeschoten. Een ander verhaal. Vorige week op een schietbaan in Amersfoort... zijn beelden opgedoken van mensen die daar ook... met een mitrailleur... met, uh, met, met, met, met zo'n silencer... Ja. Uh, uh, uh, hoe heet ze in het Nederlands? Ja, een uh, geluidsdemper. Dank u wel. Uh, hebben rondgeschoten. Het geeft aan dat inderdaad, ze zijn niet te koop... maar ze zijn er wel, deze wapens. Ja, en ik denk ook wel dat Nederland in algemene zin... zich daar wel enigszins zorgen over maakt. Dat zien we ook gewoon in het politieke stemgedrag. Uh, wat de ministers natuurlijk naar voren brengen. Wat meneer Teven en meneer Opstelten met programma's komen. Uh, de vernieuwing van de vuurwapens bij de politie. Uh, aangescherpte training voor vuurwerpgebruik. Dus ik denk dat het ook wel iets is... waar de, de Nederlandse overheid probeert zijn taak bij op te pakken. Andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn... zijn uit voorzorg uh, geëvacueerd... Daar moet wel een gegronde reden voor zijn om dat te doen. Anders ga je, denk ik, niet zomaar uh, uit voorzorg. mensen misschien nog meer de stuip op het lijf jagen. Klopt, maar. Dat is op dit moment natuurlijk nu aan de politie. En is dat de informatie die ze bij deze manier thuis hebben gevonden? Is het iets wat ze over hem weten? Dat hij hè, Er zal waarschijnlijk een of andere link met dit winkelcentra zijn. En mogelijk is er dus ook een link met andere winkelcentra. Heeft hij bij een bepaalde winkel gewerkt? Of is hij daarmee bekend? Of heeft hij dat op de een of andere manier een indicatie... of hij nou een Twitterbericht ergens heeft achtergelaten... of een kaart met cirkeltjes eromheen? Uh, we gaan het waarschijnlijk nog horen, maar er moet inderdaad een reden voor zijn. Hopelijk. Rond zes uur wordt nog een, een nieuw persmoment verwacht achter daar zijn we natuurlijk bij. Uh, slachtofferhulp Nederland heeft een telefoonnummer opengesteld. Dat is 0900-0101. Ik herhaal 0900-0101. Bestemd voor de mensen die daar vanmiddag waren... die hun verhalen hebben verteld. Zoals de persoon uh, die met Jeroen de Jager sprak. De schutter in Alphen aan de Rijn had een lege blik in de ogen. Zo meldde Jeroen al. Die hoorde dat van de ouders van de meisje dat in het winkelcentrum werkt. Onze dochter werkte bij Bakkerij van Kempen en die stond in de winkel en die werd overvallen. Ja, ze zag gewoon opeens iemand met een mitrailleur voor haar staan die zo de winkel inschoot. En om haar vier kogelgaten en glas in haar haar. Maar ze is zelf gelukkig ongedeerd. Ongelooflijk? Ja, ongelooflijk. Ja, ja. Dus, uh, ze heeft u gebeld? Ja, ze heeft gelijk gebeld. Van, uh, ze Belde net. Ja, ja, want ik, ben, uh, ik, ben, ik ben veilig, maar kom alsjeblieft niet. Want er loopt hier een scherpschutter met een mitrailleur. En die schiet alles kort en klein. Dus, uh, vier kogels die daar die zaken in zijn ja. gejaagd. Ja, vier kogels uh, die uh, door het raam heen gegaan waren, zei ze net. Ja. Engeltje op de schouder gehad? Nou, ik denk wel gewoon voor zich. Zo. Als beschermschild. Ja, ja, absoluut. Waren er meer me mensen in de zaak? Uh, vijf, dacht ik dat ze vertelden. Ja. Waren er andere gewonden in die zaak? Uh, nee, geen gewonden in de zaak. Nee. En ook geen nee. andere mensen geraakt? Nee, ze had alleen mensen voorbij zien hollen die geraakt waren. Ja. En waar is uw dochter nu? Uh, die is nu op het politiebureau. Uh, getuigenverklaringen het afleggen. Weinige levende getuigen die hem recht in zijn gezicht gekeken hebben. En uh, ze willen nu precies weten welke emoties en uh, welke gezichtsuitdrukkingen uh, hij had. Dat vertelde uw dochter, dat ja, ze dat, dat, dat soort vragen... Net, ja, dat soort vragen kregen ze om ja, toch te trachten te analyseren wat er door... Uh, de schutter erheen is gegaan natuurlijk. En wat voor blik heeft ze beschreven? Wat voor blik die had? Een dode blik. Hij ja, had een dode... Een dode echt zo'n zo dode waas. Uh, zo'n dode blik had hij in zijn ogen. Vertelde uw dochter? Ja, dat vertelde mijn een dochter. Een dode blik? Een dode blik, ja. Echt. Dat is het enige wat ze erover ja, zei. Ja, ja, voor de rest zegt ze gewoon echt zo'n... Zo heeft. Hij, uh, bij het passeren van hun winkel heeft hij zichzelf doodgeschoten. Dus. Ja? een van de laatste winkels waar hij uh, naar binnen geschoten heeft. En daarna heeft hij een kogel door zichzelf uh, heen geschoten. Jeroen de Jager een verslag over de getuigenis de dode lege blik van de schutter op weg naar zijn eigen einde. De Mexicaanse stad Ciudad Juarez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Wij zijn dus nu op het plein voor de kerst en uh, mijn gids Judith legt uit dat dit de plek is waar uh, heel veel vrouwen verdwijnen. De drugsoorlog doet de verdwijning van vrouwen vergeten. Het meisje is vermist net voor kerst afgelopen jaar.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 FC Twente tegen Rode JC en Ajax tegen FC Groningen. Ga naar volgteontknoping.nl en je hebt het. Dit is Radio 1. Radio 1. Het NOS-journaal. Het laatste nieuws van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. De dader van het bloedbad in Alfa aan de Rijn was een bekende van de politie. Het is een autochtone jongeman uit de Alphen aan de Rijn. Aan het begin van de middag schoot hij met een mitrailleur in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn zes mensen dealt, onder wie zichzelf. Er zijn vier gewonden, een aantal van hen is in levensgevaar. Zeven mensen hebben lichtere verwondingen. Onder de slachtoffers zijn ook enkele kinderen. Hoeveel is nog niet duidelijk. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het een ex-militair is. Hij handelde vrijwel zeker alleen en droeg een bomberjack en een camouflagebroek. Mogelijk heeft hij een briefje achtergelaten, maar de politie kan er nog niets over zeggen. In zijn woning is onderzoek gedaan, maar ook daarover maakt de politie nog niets bekend. Kort na het middaguur schoot hij met een automatisch vuurwapen lang om zich heen in het winkelcentrum. Hij herlade zijn wapen een aantal keren. en uiteindelijk schoot hij zichzelf met een ander vuurwapen door het hoofd. De politie kwam ter plekke terwijl hij nog bezig was, maar kon niets meer doen. Na het drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn zijn uit voorzorg ook afgesloten.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 Minister-president Rutte heeft met afschuw kennis genomen van de gebeurtenissen. Zo'n onbegrijpelijke wandaad gaat ieders verstand te boven, zegt hij. Hij vindt dat hulpverleners, politie en gemeentebestuur groot respect verdienen. Op hen wordt een zware wissel getrokken, zegt Rutte. Minister Opstelten spreekt van een drama voor Alfa aan de Rijn en voor Nederland. Hij zei dat de nationale overheid waar nodig ondersteuning zal bieden. De zaak wordt afgehandeld door een beleidsteam onder leiding van burgemeester Eenhoorn van Alfa. En dat was het laatste nieuws. Het weer dus met Gerrit Hiemstra. Het is aangenaam weer. De zon schijnt. Op de Wadden is het een graad of 10 en land in het is het een graad of 17. De wind is niet sterk. Ongeveer windkracht 3 uit het noorden. Vanavond en vannacht is het vrijwel helder. En het wordt ook tamelijk koud. 5 graden dicht bij zee tot rond het vriespunt in het binnenland. En op veel plaatsen kunnen mistbanken ontstaan. Morgen begint de dag mistig, maar dat verdwijnt snel. En dan breekt de zon door. Morgen wordt het opnieuw aangenaam voorjaarsweer. Er zal alleen wat hoge bewolking zichtbaar zijn. Het wordt een graad of 12 op de Wadden tot 21 graden in het zuiden van het land en verder is er maar weinig wind, zwak tot matig uit het noorden. Maandag is het ook nog een mooie voorjaarsdag. Het wordt opnieuw zacht. Na maandag wordt het een stuk koeler en ook kan er dan weer wat regen gevallen. AWB Verkeersinformatie: staan files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor rode roderijs 3 kilometer. De A59 richting Zierikzee voor Den Bommel 2 kilometer. En op de A59 vanuit Zierikzee voor Knobbentreiligatsplein 2. Op de N259 Dintelwoord richting Bergen-op-Zoom staat bij Steenbergen 4 kilometer. Een vast nummer is een vertrouwd nummer, maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.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 4 over half zes, welkom terug bij deze speciale uitzending van het NOS Radio 1 Journaal. Een dag als deze hoop je nooit meer mee te maken. Zo begon burgemeester Eendhoorn van... Alfa aan de Rijn zijn tweede persconferentie van de dag... die inderdaad eh, zeer on-Nederlands was. Maar de feiten liggen er zes doden in een winkelcentrum. Martijs Holtrop was bij die persconferentie vanmiddag. En Martijs, als je de feiten van die tweede bijeenkomst op een rij zet... wat zijn dan de belangrijkste dingen die bekend zijn gemaakt? En misschien ook wel, wat hebben ze nog niet gezegd? Um, ja, nog niet is uh, gezegd natuurlijk wat het uh, motief is en wat, of er nou een brief is achtergelaten. En zo ja, wat daar dan in zit. Wat is er gevonden bij de dader thuis toen de politie daar uh, kwam kijken... nadat hij uh, dus in het winkelcentrum tekeer was gegaan? Een, een dag die nooit hoopt mee te maken, een ramp van ongekende omvang, zo noemde de burgemeester Eenhoorn dat... Met uh, Gitty Nooy van het Openbaar Ministerie en de districtchef gaf hij een, uh, een overzicht van wat er de laatste uren allemaal is gebeurd. Um, op dit moment wordt er het hardst gewerkt aan het inlichten van familie, van slachtoffers, van gewonden, van nabestaanden. Want die mensen moeten eerst ingelicht worden. En daarna wil de burgemeester wat meer vertellen over, uh, hoe het, uh, over wie de doden precies zijn en hoe het met de gewonden gaat. Daar zijn ze op dit moment erg druk mee. Want uh, de. Verder kwam nog het verhaal naar voren wat de politie heeft gedaan toen de melding binnenkwam om een uur of twaalf. Die zijn ter plekke gegaan naar het winkelcentrum, maar konden er eigenlijk niets meer doen. Want ze moesten zich door een stroom mensen worstelen die in grote paniek het winkelcentrum uit rennen. En toen de agenten eenmaal binnen waren troffen ze daar de dader dood aan en was het gebeurd. Zes doden, inclusief de schutter zelf. Ik denk dat met enige opluchting toch is vastgesteld dat het aantal doden niet is uh, gestegen. Klopt, want met dit soort situaties kunnen dat soort getallen soms heel hard stijgen, heel snel stijgen. En dat er maar zes zijn gebleven, hoe kruur het ook klinkt, is dan, um, ja, leidt toch tot opluchting, dat dan in ieder geval de situatie niet verder is uh, verslechterd wat dat betreft. Er zijn natuurlijk uh, nog steeds veel gewonden en die uh, zijn ook in levensgevaar, in, in minstens vier. En uh, de burgemeester houdt dus ook uh, van minuut op minuut contact met de mensen in het ziekenhuis, met de mensen van de GGD. De, de politie natuurlijk, iedereen uh, wordt daarbij uh, bijgestaan hier in een crisisteam. Dus de, de belangrijkste, de, de opperhoofden zal ik maar zeggen, zitten aan één tafel met daarachter hun adviseurs die van minuut op minuut uh, contact houden via de telefoon met uh, het, uh, ja, het verantwoordelijke uh, ja, gebied, instituut. Matthijs Holterop, uh, dank tot dusver veel verhalen van mensen... die letterlijk moesten vluchten voor hun leven. Francis Holthuizen, goedemiddag. Goedemiddag. U komt uit Alphen der Rijn en Klopt. u werkt uh, in een bloemenwinkel? Nee, ik werk daar niet. Nee. Wij waren uh, boodschappen aan het doen, mijn vriendin en ik. En we komen de Albert Heijn uit, daar tegenover... En uh, we stonden zo bij die bloemenwinkel te kijken van, nemen we wel of geen bloemen mee naar huis? En uiteindelijk uh, stond ik bij de toonbank en daar komt de zoon van de eigenaar binnenrennen van, er wordt geschoten, er wordt geschoten, uh, kom, kom, we moeten de koelcel in. En dan sta je even uh, vreemd rond te kijken, zo van, hè, wat gebeurt hier allemaal? En uh, mijn vriendin stond nog buiten en... Uh, die stond eigenlijk ook een beetje zo te kijken van wat gebeurt hier en je ziet ineens allemaal mensen vluchten en zij komt ook die bloemenwinkel binnen en wij staan met uh, vier mensen in de koolcel op een gegeven moment opgesloten. Dus wat typerend het zo'n onschuldig moment dat je je afvraagt van zal ik bloemen mee naar huis nemen vanmiddag en uh, uh, enkele seconden later zie je mensen vluchten ja. letterlijk voor hun leven. Wat dacht u op dat moment? Nou op dat moment het is zo onwerkelijk dan, uh, dan denk je eigenlijk niet echt later dacht ik wel van, als wij geen bloemen genomen hadden... waren we die daden dus zo in de armen gelopen, zeg maar. En dus eigenlijk ben ik gewoon heel blij dat wij daar even bij die bloemenwinkel hebben staan kijken. En dat wij uh, dus met twee medewerkers van die bloemenwinkel uh, ons hebben kunnen verbergen. Ja, klopt het dat de eigenaar van de bloemenwinkel gewond is geraakt? Ja, de eigenaar van de bloemenwinkel is uh, inderdaad gewond geraakt. Want wij zaten met zijn zoon en een medewerker in de koelcel... En hij heeft twee winkels in het uh, winkelscentrum. Hij heeft een aantal weken geleden een tweede winkel geopend. En daar was dan uh, zijn vader aan het werk. Dus hij belt naar zijn vader om te zeggen van... joh, wij zitten hier met twee klanten in, een, uh, in de koelcel. En krijgt dan te horen dat zijn vader uh, aangeschoten is... in zijn schouder en in zijn been. Dus die jongen die, uh, ja, die raakt uh, behoorlijk in paniek. Weet niet wat hij moet doen. Vreselijk huilen en vreselijk huilen. Hij gaat inderdaad verschillende mensen uh, bellen... Van, uh, nou ja, om zijn verhaal inderdaad te doen daarmee. Zij was zo ontzettend geschrokken. Het was echt uh, nou ja, vreselijk om te zien. Weet u nu hoe het gaat met vader en zoon van de bloemenwikkel? Nee, nee want wij, uh, toen we uiteindelijk de Koolcel uitkonden, konden... op het uh, teken van de politie die een van de medewerkers... Dus aan het telefoon had werd gezegd dat we eruit konden... Uh, is de jongen naar zijn vader gerend... en hoorde hem alleen zeggen van er liggen hier allemaal mensen. En, uh, dus wij hebben hem niet meer gezien... We zijn nog even bij die andere medewerker van de bloemenwinkel gebleven. Zo van, ja, ik wil hem ook niet hier alleen achterlaten. En dat vond hij op zich ook wel heel prettig. Nou, en toen moesten we van de politie weg. Zo zijn we het winkelcentrum uitgegaan. En wij hebben nu inderdaad niets vernomen hoe het met hun afgelopen is. We zijn nu vijf uur verder. Hoe gaat het met u? Met, met mij gaat het goed, hoor. Ja, het is een hele ja, bizarre gewaarwording die je meemaakt... En eigenlijk pas, naarmate de middag verder verstrijkt... dringt het steeds meer tot je door wat er gebeurd is. En als je die beelden op tv ziet... en wij hebben inderdaad die dader zien liggen bij Albert Heijn... en op een gegeven moment zagen we nog iemand liggen... en allemaal kogelhulzen liggen... En je denkt van, ja, dit is een film. Dit is niet, geen werkelijkheid. Dus dat is heel raar. En van Rothuizen, ik dank u ja. hartelijk voor deze toelichting. Graag gedaan. In Nederland kennen we dit soort schietpartijen niet, althans tot vanmiddag. Helders komt het vaker voor. Bijvoorbeeld in Amerika, in Duitsland en onlangs nog vorige week op een school in Brazilië. Corine de Ruiter, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Als u kijkt naar wat er gebeurd is vanmiddag, dat vergelijkt met andere uh, soortgelijke zaken. Wat, wat kunt u dan eerst even in het algemeen zeggen over de daders van dit soort schietpartijen? Ja, er zijn eigenlijk drie typen uh, die in de, in de wetenschappelijke literatuur uh, genoemd worden. De eerste, dat zijn uh, mensen die psychotisch zijn. Die dus, uh, nou ja, denken dat... Uh, vooral paranoïden zijn ze dan. Denken ze dat uh, andere mensen het op hun gemunt hebben... en dat ze een daad moeten stellen. Ze uh, zijn vaak heel angstig, maar ook een beetje nihilistisch. Van, nou ja, de wereld vergaat. Uh, ik, moet, uh, ik moet hier wegwezen. En vandaar ook dat... Deze, dit soort types ook heel vaak uh, suicide En uh, nadat ze dus uh, uh, andere mensen hebben uh, doodgeschoten. Zoals is je... gebeurt vanmiddag. Ja, ja, en dan heb je een tweede type, en dat zijn mensen met een hele traumatische uh, geschiedenis zelf. Dus uh, die zelf uh, ja bijvoorbeeld opgegroeid zijn onder hele gewelddadige omstandigheden in de huiselijke kring, dus die eigenlijk getraumatiseerd zijn. En een derde type, dat zijn de uh, ja. Psychopathische, zeer uh, antisociale, gewetenloze uh, types. En die zijn eigenlijk het meest zeldzaam. De meeste zijn uh, ja, van dat eerste type, waarbij dan ook nog vaak uh, ja, sterke uh, depressieve neigingen uh, daarbij spelen. En ik moet u zeggen, wat ik nu weet. Ja, je, je weet helemaal niet wat, wat in het hoofd van iemand uh, om is gegaan. Uh, ...tenzij ja, hij al bij de hulpverlening uh, bekend was. Dan zullen mensen daar iets over kunnen zeggen. Maar wat je wel ziet, het doet me heel erg denken aan een zaak in, um, in Amerika... ...in uh, december 2007 in um, Omaha, Nebraska. Dat was ook in een winkelcentrum. Het was een jongen van rond de 17... Nee, sorry, 19, die uh, ja, al bekend was bij de hulpverlening, uh, depressief. Uh, hij heeft ook een, een, een, uh, ja, een uh, afscheidsbrief achtergelaten... waarin hij eigenlijk zegt van, nou, ik zag het niet meer zitten. Sorry uh, voor alle ellende, mijn leven zou toch niks worden. Dus uh, ja, en hij heeft dus ook, uh, hij heeft in totaal uh, acht slachtoffers... Uh, gemaakt. En hij heeft daarna ook de hand aan zichzelf verslagen. Oké, okay, dat, dat was Nebraska 2007, een winkelcentrum in, in, in Amerika, waar u dit aan doet denken. Maar kunt u dan ook, uh, want we weten natuurlijk heel weinig van, hè? maar laten we dat even vooropstellen. We weten ja, dat ja, het een man ja, ja, is, helemaal nee. um, maar die toch in staat is om met een camouflagebroek, een vliegeniersjack, met een automatisch geweer en een ander wapen waarbij, waarmee hij zich uiteindelijk om het leven uh, van het leven beneemt, het winkelcentrum in te lopen. Kunt u op basis van uw uh, ervaring als hoogleraar forensische psychologie vertellen wat nou zo'n man tot zo'n moment brengt? Ja, uh, wat, je, wat ik net al zei. Uh, je kan ook vergel de vergelijking maken met die zaak van uh, die Koreaanse student in, uh, in Virginia die daar op school nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt op de universiteit. En, ja, het is vaak een, een combinatie van... Uh, ja, het leven zelf niet meer zien zitten... Uh, tegelijkertijd ook een enorme woede uh, naar de buitenwereld. en Misschien naar hele concrete personen, maar vaak ook ja, meer in het algemeen. Dus wat je soms ook ziet, is dat, dan, ja, dat er dan een trigger is. Dat zag je ook bij die jongen in, uh, in Omaha. Daar, die, ja, die, die was net verlaten door zijn vriendin. Hij had uh, ontzag gekregen bij de McDonald's waar hij werkte. Dus, dus ja, er stapelen zich een aantal dingen op. Bij een een, een zeer kwetsbaar, uh, psychisch labiel uh, persoon. En dan, ja, en dan zie je soms ook nog weer een fascinatie met geweld. Een bepaalde ja, verafgoding ook van mensen die eerder dit soort dingen gedaan hebben. Dus ja, maar dan is... hebben we het over voorbeelden in de Verenigde Staten... waar het eenvoudiger is om aan wapens te komen. Waar dit soort schietpartijen vaker plaatsvinden. Maar hebben we nog steeds niet gehad over het feit dat dit in een winkelcentrum is gebeurd... op een zaterdagmiddag in Alfa aan de Rijn. Verbaast u ja. dat? Ja. Nou, dat verbaast, me in, nee, dat verbaast mij niet. Want ja, de wereld is natuurlijk in de afgelopen uh, tien jaar, zeg maar... Uh ja, enorm. Uh, het is een dorp geworden. Je kan op YouTube, je kan uh, overal alles vinden. Dus als je, ja, je ziet ook dat uh, jongeren uh, ja, op internet van alles vinden. Als ze voorbeelden zoeken, zeg maar, uh, helden, uh, ook de verkeerde helden, dan kun je die daar vinden. Dus ik denk in dat opzicht, het feit dat hij in die camouflagebroek uh, daar naartoe is gekomen met dat bomberjack, ja... Dat soort, uh, dit soort daden zijn eerder gesteld door mensen in dit soort kleding. Is het dus het verbaast ja, u als dat, hoogleraar uh, Ferentzische psychologie, psychologie misschien nog meer... dat het niet eerder is uh, gebeurd, een soort gelijke incident in Nederland? Uh, nou ja, ik, ik, ja, kijk, in Duitsland is het natuurlijk al een aantal keren gebeurd. Op scholen met name, middelbare scholen. En uh, nee, het, het ver, nee ik, heb echt, ik heb volgens mij al een aantal jaar geleden gezegd... toen een van die zaken in Duitsland speelde... In, uh, uh, in Wienenden, toen heb ik ook gezegd uh, op een gegeven moment, volgens mij op tv... van ja, het kan hier ook. Het, is, het zou mij niet verbazen als het hier ook een keer gebeurt. Nou, en helaas, heel erg, ja, het is alleen maar vreselijk, vreselijk tragisch... dat het nu uh, ja, vanmiddag op zo'n prachtige, zonnige dag in april uh, iets gebeurd. Corinne de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie... aan de Universiteit van Maastricht. Hartelijk dank voor deze toelichting. Jeroen de Jager eh, in Alfa aan de Rijn. Jeroen, je bent al sinds het begin van de middag bij dat winkelcentrum. Had het eerder over de ja. mogelijke waarde, wagen van de dader. Is dat onderzoek daar nog steeds bezig? Nee, dat uh, ja, althans, in de wagen is het onderzoek afgelopen. Ik heb van een uh, ooggetuige gehoord dat uh, daar is eerst met een camera gekeken. Want er was sprake van een tas die in die wagen stond, die mogelijk... en ze nemen natuurlijk het zeker voor het onzekere explosieven zou bevatten. Dus daar hebben ze uh, hun handen voorlopig van afgehouden. En toen zijn ze eerst met camera's en de explosieve opruimingsdienst gaan kijken. En die ooggetuige vertelt vervolgens, toen dat voorbij was... hebben ze die tas gepakt en daar kwam een... Ja, een stuk karton of een grote envelop, dat kon hij van die afstand niet helemaal zien, hij kwam daaruit um, en hij kon wel zien dat er op die envelop ook een tekst stond en dat de recherche vervolgens die heeft geopend, die envelop en dat daar weer een vel uitkwam en dat leek op een foto en die hebben ze vervolgens uh, veiliggesteld. Ja. Um, het lichaam, wat daar ook nog lag van een slachtoffer, is volgens mij zojuist hier, uh, hier weggehaald. Dus die plaats delict van. Uh, rond de auto van de eigenaar, want daar ga ik eerlijk gezegd uh, wel van uit dat de auto is van de dader. Die staat ook eigenaardig geparkeerd. Uh, die plaats delict, die, uh, die wordt nog uh, verder afgezocht. Dus dat is een beetje de stand uh, rond die auto. Ik sprak zojuist hier, want al de mensen, en dat weet ik nu ook voor het eerst, hebben hier zo'n 150 tot 200 mensen in dat winkelcentrum gelopen op het moment dat het gebeurde. En, en die zijn hier opgevangen in de bron. Een, een, een kerk en de dominee die was daarbij. Ik ben Meinder Buurma, predikant hier in Alphen van de kerk De Bron. En die bron, daar zijn vanmiddag de mensen opgevangen die het hebben meegemaakt. Daar was u bij? Klopt, daar was ik bij, want de kerk die ligt tegen het winkelcentrum aangeplakt. En op een bepaald moment vanmiddag zagen wij helikopters cirkelen, we wonen hier vlakbij... En sirenes. En toen ging al heel snel het verhaal door de wijk... dat er in het winkelcentrum een schietpartij was geweest. Dus toen zijn we hier naartoe gegaan en hebben de kerk geopend... om mensen te kunnen opvangen. Wat heeft u meegemaakt daar? Ja, het was een sfeer van totale ontreddering. Anders kan ik het, kan ik het niet zeggen. Mensen totaal de weg kwijt. Er waren, denk ik, veel mensen die het gezien hebben. Maar ook de nodige mensen gesproken die... een Geliefden hebben verloren bij deze ramp. Hoeveel mensen waren daarbij één in de bron? Ik denk dat wij de hele dag, hele middag, zoiets van 150, 200 mensen hebben binnengehad. Dus zoveel mensen hebben het meegemaakt? Ja, die er op een of andere manier mee verbonden zijn geweest. En die zijn ook gehoord door de politie. En wij hebben met anderen van slachtofferhulp dus bijstand proberen te geven. En u zegt veel mensen ook die een naaste verloren hebben. Ja. Een jongen die zijn moeder heeft verloren. Uh, ja, het, het, het is met geen pen te beschrijven wat dit met mensen doet. Totale ontreddering. En het is denk ik ook voor geen enkel mens te bevatten dat dit zo, uh, zo gebeurt. En was daar veel hulpverlening aanwezig? Zo'n jongen bijvoorbeeld, uh, daar is speciale zorg voor, neem ik aan. Jawel, ik moet zeggen dat ik zeer veel bewondering heb voor de hulpverlening. Want binnen de kortste keren waren ook allerlei instanties present. Vanuit de gemeente, hulpdiensten, noem maar op... En ja, dan moet er toch heel snel geïmproviseerd worden. Maar dat uh, is denk ik uitstekend verlopen. Taken zijn heel snel verdeeld. En er waren dus ook veel mensen die uh, psychosociale hulp hebben uh, geboden. Wat kon u doen? Heeft u gesproken met mensen? Ik heb kunnen luisteren. En dat is denk ik in die eerste fase heel belangrijk... dat mensen hun eerste verhaal kwijt kunnen, hun eerste emotie kunnen delen. En vertel eens een verhaal dat u is bijgebleven, wat u aangehoord heeft... Uh, ja, het verhaal van iemand die dan beschrijft wat hij heeft gezien. Dat er, uh, dat er geschoten is dat zo'n man als een gek door het winkelcentrum rent. De paniek die er uitbreekt. Nou, dat heeft mensen ontzettend diep geraakt. Dat het hier kan gebeuren. Wat betekent dit voor u, voor de bron, voor uw werk de komende tijd? Dit heeft geweldig veel impact... Dat het, uh, dat het in, je, in, je, in je wijk gebeurt en dat er ongetwijfeld ook mensen zijn overleden... waar anderen weer contact mee hebben. Dus dat er verbindingen liggen met onze wijkgemeente. Dus dat, uh, dat zal veel tijd vragen om dat weer, denk ik, op een rij te krijgen. En dus bent u van plan ook uw werk daarop aan te passen... en daar eventueel extra mensen voor aan te trekken? Ja, ik denk dat wij uh, gewoon beschikbaar zijn de komende tijd... om ook met, uh, met anderen daarover te blijven praten wel of niet direct betrokkenen. Maar dat het wel ook binnen de gemeente een onderwerp van gesprek zal zijn. Sterkte daarbij. Dankjewel. Het opvangcentrum waar dus zo'n 150 tot 200 mensen werden opgevangen... die zich op het moment van het incident in het winkelcentrum bevonden. Klens Groen hier in de studio nog steeds. Veiligheidsdeskundige bij G4S op van uw bedrijf. Als je het hebt over 150 tot 200 mensen die aan het winkelen zijn... en dan komt een man met een mitrailleur winnen... die volgens de oogtagen. minstens 10 minuten moet hebben geschoten en rondgelopen. In alle rust zijn wapen heeft kunnen her herladen. dan Absoluut niet bagatelliserend toen, maar zes doden. Ja, daar kunnen we in, in feite gelukkig mee zijn natuurlijk... Wat je in sommige van deze situaties uh, tegenkomt, dat zie je ook uh, niet alleen van de ooggetuigen, maar soms ook aan videobeelden, is dat zo iemand bepaalde mensen passeert. Uh, dus uh, bepaalde mensen wel besluit dood te schieten, en op sommige momenten echt letterlijk even stilstaat en zegt van in feite ja, jij niet. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk voor die mensen die daar aanwezig waren, naast de directe slachtoffers en uiteraard hun familie. Uh, ik neem aan dat we hier een heel. Verwerkingsproces weer gaan krijgen. Helaas, van waarom deed deze persoon zoiets? Waarom was er niet een andere optie? Had niemand dit door en konden ze hem niet helpen? Uh, waarom was het mogelijk de politie niet sneller? Of was ik maar niet gaan winkelen? Dat soort schuldvragen die gaan vaak spelen. Heel veel verhalen van mensen. Dus, uh... Ik stond even te wachten om, of ik nou wel of niet bloemen ging kopen. Ja. Ik werd opgehouden door een telefoontje. Anders was ik al in dat winkelcentrum geweest. Het teken de totale willekeur van zo'n waanzinnige actie. Het is vaak ook uh, traumatisch wat dat betreft voor, uh, voor de politie... en de diensten die daarop afkomen. Uh, ik herinner me nog goed een, een debriefing van uh, leden van de FBI... en de Sheriff's Department in Columbine... over hoe ze daar zijn opgetreden die, uh, die reactie-eenheden naar binnen kwamen... en wat voor praktische problemen je dan tegenkomt... van niet op hetzelfde portofoonkanaal zitten... of niet weten welke groep via welke ingang komt. En dat gevoel van... was ik maar een paar minuten eerder geweest... had ik maar die andere die bocht omgegaan... dan had ik hem kunnen schieten. Uh, was ik maar links in plaats van rechts omgegaan? En dat soort dingen zullen natuurlijk hier waarschijnlijk ook uh, naar voren komen. Een, uh, een punt wat ik nog uh, naar voren wilde brengen... is dat wat ook een, een zorg zal zijn voor de autoriteiten, denk ik nu... omdat we dat in meer van dit soort situaties hebben meegewerkt... is dat aan de ene kant misschien... ik zal het niet kattenkwaad noemen, want het is erger in zo'n situatie... maar dat je mensen hebt die onverhoopt ook dreigingen gaan uiten... of ik zie iemand in een jas en uh, mogelijk vuurwapen, dit soort meldingen... zoals je dat ook na terroristische incidenten krijgt. Um, en wat nog erger is, hopelijk zal dit niemand inspireren om nog eens proberen iets dergelijks te doen. Doet dat zegt u niet zomaar, want er zijn voorbeelden van... dat het wat degelijk is gebeurd in andere landen. Er zijn voorbeelden van, en we weten ook van, van vorige casussen... waar mensen zichzelf een video of op YouTube hebben gezet... en ook letterlijk hebben gezegd van dit incident inspireerde mij. Uh, dat is onder meer, geloof ik, het geval geweest... in een van de schietpartijen in Duitsland, uh, ook in Amerika... ook in een van de gevallen in Finland... Um, ja, en dat is natuurlijk dermate daar kan je weinig mee. Um, maar het is wel een, een zorg natuurlijk nu erbij. Want het is inderdaad wat, wat eerder in de uitzending de hoogleraar forensische psychologie aangaf. Het verbaasde haar eigenlijk niet dat het nu een keer of dat het niet eerder was gebeurd in Nederland... als je ziet wat er in Scandinavië is gebeurd, in Duitsland... Ja. Uh, copycats, uh, geïnspireerd door soortgelijke geweldsincidenten... in de Verenigde Staten. En dit zijn wel de meest moeilijke incidenten om te voorkomen. Ik bedoel, Want? Dit is erger dan terrorisme. Omdat als een eenling dit doet en er niet duidelijk signalen zijn... die mensen kunnen oppakken of, of echt letterlijk oppakken... Uh, dan is het heel moeilijk tegen te houden. En Dan kan je bijna alleen reactief zo snel mogelijk zijn... en proberen het zo snel mogelijk te beëindigen. En, maar goed, dan krijg je een onzinnige situatie... waarbij je bij elke man die is ontslagen... of die is verlaten door zijn vriendin... Uh, die aan de grond zit, misschien psychotisch... af en toe wat, uh, wat, wat, wat, wat karaktereigenschappen vertoont... die kun je toch nooit op, een, op, op geen enkele manier in de gaten houden? Nee, natuurlijk niet. Maar wat je wel zal krijgen... en ik denk ook dat we weer meer in de kranten en de media... daarbij zal helpen in de komende dagen en weken... is dat er weer wat aandacht wordt geschonken... aan wat voor indicatoren zijn er wel. Hè? Zoals de hoogleraar ook aangaf. Dit zijn wel mensen met... Vaak wat problemen al eerder met de wet, uh, vaak wat problemen op school. Een hoog percentage van deze mensen zijn inderdaad zelf scholier of student. Uh, deze persoon lijkt dan wat ouder, dat maakt hem op zich ook wel iets van een uitzondering. Uh, de meeste van deze incidenten zijn mensen tussen de 16 en 20 jaar uh, die we hebben gezien, in het buitenland tenminste. Uh, dus er zijn wel dingen, zoals zij het aangaf, de hoogleraar... een opeenstapeling van dingen. En als je dat begint te signaleren als leraar, als ouder... als maatschappelijk werker, als politieagent... dan is het hopelijk wel iets dat je nu extra attentie daarop richt. Ik geloof dat hetzelfde gesprek werd gevoerd... na de aanslag door Carstatus op Koninginnedag. Ja, en er is in Nederland wel wat gebeurd sindsdien. Dus zowel de AIVD als de, de NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... die hebben nu een speciale eenheid gevormd die kijkt naar eenlingen. Um, daar wordt ook actief op gemonitord. Dat merkten we ook aan het incident, het Twitterbericht van de jonge dame. Uh, die zei van ik ga een bom achterlaten op school uh, een paar maanden terug. Uh, dus er wordt in Nederland ook wel redelijk wat werk al aan verzet. En uh, nou, dat zal mogelijk nu nog verder worden aangescherpt. De feiten blijven dat een man van in de twintig een eenling heeft geopereerd... Um, met een mitrailleur, een winkelcentrum, is binnengelopen. We hopen na zessen van de burgemeester in Alfa aan de Rijn... nog meer informatie te krijgen. Um, er wordt gemeld over een lijst van de slachtoffers. Wellicht niet de namen, maar wat we wel weten hoe het er precies aan uh, voor staat. Nou, die bloedige... Namiddag of voor vroege middag in Al de Rijn in centrum de Ridderhof. Tot na 6 uur met uh, meer informatie en meer verslaggevers ter plekke. Tot zo. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie, VVV en EC. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zegt Ado Vitesse. Met een mooie beweging. En dan in het zijnet. Excelsior de Graafschap. Doepen. Ja, gelijk maken. Hak, hak. En Willem V. Hierarchus. U is het de doelbal die volkomen over de bal heen zegt. En ook de zwemkap in Eindhoven. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.